Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Joodse gemeente vertrekt uit de grote synagoge van Deventer. Dat is de uitkomst van een geschil dat maanden heeft geduurd. Twee ondernemers kochten het pand om er een voethol in te vestigen. De Joodse gemeente probeerde dat te voorkomen... en zamelde geld in om het pand over te nemen. Dat mislukte. De Joodse gemeente wijkt nu uit naar een synagoge in Raalte. De Haagse burgemeester Krikken heeft een sisha-lounge... in het centrum van de stad voor onbepaalde tijd gesloten... De lounge was al drie maanden dicht geweest nadat er in april bij een schietpartij een jongen van 17 was doodgeschoten. Omdat de lounge zich niet hield aan de regels voor heropening en geen vergunning had, moet hij nu voor onbepaalde tijd dicht. De voormalige Katalijnse separatistenleider leider Puigdemont is terug in Brussel. Hij is vanochtend aangekomen vanuit Duitsland. In België wil hij zijn politieke strijd voor een onafhankelijk Catalonië voortzetten.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 In Egypte zijn in een massaproces 75 mensen ter dood veroordeeld. Daaronder zijn ook topfiguren van de verboden moslimbroederschap. Ze krijgen de doodstraf voor hun betrokkenheid... bij een grote demonstratie in 2013. Die werd gehouden uit protest tegen het aan de kant zetten... van de islamitische president Morsi door toenmalig leider Sisi. De demonstratie werd toen hard neergeslagen. Er vielen honderden doden. In het proces in deze zaak staan in totaal 739 mensen terecht.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 5 uur 2 van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Deze disco klassieker van de Temptations. Dat is met Treat like a lady. Ja, het is in Hongarije. Op de Ring is het begonnen inmiddels. De Q1, de kwalificatie nummer 1 voor de race. De laatste race voor de zomerstop vanmorgen. En uh, ja, het is nog 10 minuten te gaan. En ook daar buien, Albert-Jan. Want uh, ja, ook daar uh, rondom het circuit op dit moment regen en onweersbuien. Enigszins vochtige baan. Ene staat nu op uh, Intermediates. ander weer op uh, softs. We moeten eens even kijken welke op dit moment de snelste band is. Ja, dat uh, bedoel, het is nu nog redelijk droog op de baan. Maar uh, met al wat natte plekken. Dus als die regenbui doorzet, dan zullen ze allemaal op Intermediates moeten uh, rijden. Dan krijg je natuurlijk hele andere tijden als dat op een droge baan uh, het geval is. Maar vooralsnog uh, verstappen in Q1 op een vierde plek. geruststellende vierde plek, kan ik wel zeggen. Ook dat houden we voor u de komende uur in de gaten. De kwalificatie op de Hungaro-ring van de Formule 1. Maar we hebben nog veel meer. Verder wordt er natuurlijk gewielrend, De afsluitende zeggen, de tijdrit. Uh, voor de Tour-renners. Daar zit natuurlijk het venijn hem echt in de staart. Want uh, ja, wordt het team Sky. Uh, wordt, het, wordt het een sky Wordt het een Sunweb-renner. Of wederom een team-lotto-renner. Die uh, morgen in het geel naar, uh, naar, uh, naar Parijs mag rijden. Fijn zitten mensen in de staart van deze, van deze individuele tijdrit. En of we die nog voor vijf uur krijgen, ik hoop het van wel... maar we houden het voor u in de gaten. Verder natuurlijk het tweede uur, zoals er zijn. De evenementenagenda en wat is er weer te doen in Zandvoort en omstreken. Veel, heel veel. Wat te zeggen van bijvoorbeeld Pride at the Beach... maandag, dinsdag en woensdag. En natuurlijk vanavond het Ayuma Sommerfestival. En morgen het Oldtimer Festival op het circuit Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg reden om het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, doen we zeker. En je kan ook kijken via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Wij zeggen nogmaals, goedemiddag en leuk dat je luistert. Het is zomer en zomers muziek op de radio draaien natuurlijk ook.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 Giochi pieni di malinconia, un giorno Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi.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 Lasciatemi cantare una canzone piano, piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, Sono un italiano, un italiano vero. che ne sono fiero sono un italiano un italiano vero Shook. Shook. My big fat ass got all them boys hook hook uh, We're from dollar bills, now we poppin' rubber bands You know saying to me while I do my money dance, aye. En als je al iets van Bruno Mars wilt gaan tellen... dan heb je heel veel handen nodig, uh, Albert-Jan. Uh, alles op, uh, past dat hij inmiddels niet meer. Die man heeft al zoveel iets gemaakt. En onder ook uh, deze samen met Cardi B. Je hoorde de, de single finesse. Het is 17 over 3, Zandvoort op zaterdag. Ja, en natuurlijk naast al die uh, evenementen die nog uh, komen gaan... en die dit weekend op tafel staan... Hadden we natuurlijk enigszins een paar poosje geleden het EK zandsculpturen, maar de, de EK is inmiddels afgesloten met een uh, Spaanse winnaar. Maar de de zandsculpturen zijn nog tot uh, ver in november te bezichtigen. En als u wilt, kunt u zelfs een rondleiding krijgen door meneer Da Vinci, himself, Het motto van dit jaar. Wilt u de ultieme uitleg bij een zandsculpturen weten of hoe de plaketten op de Boulevard de Vrouweis tot stand zijn gekomen? Ga, dan, gaat u dan op een woensdag mee met een rondleiding... onder leiding van Leonardo da Vinci in hoogste eigen persoon. Tot en met 5 september wordt iedere woensdag vanaf 1 uur... een rondleiding gestart bij de Art Boulevard Zandvoort Shop... op de Boulevard de Vauvage nabij het Schuitengat. De, toer, de tour gaat langs de beelden die hebben deelgenomen aan het EK Zand Sculpturen... en duurt ongeveer een uur. De wandeling, die gratis wordt aangeboden... wordt geheel uh, geanimeerd door de grote Italiaanse meester gebracht... Via het Badhuisplein gaat de tour richting het Kerkplein om te eindigen op het Gasthuisplein bij het Zandvoors Museum. Meer informatie of aanmelden kan bij de Art Boulevard Shop. Indien er veel belangstelling is, kan zelfs een extra rondleiding worden aangeboden. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Ik kijk ondertussen naar Q1, want die zit er bijna op. Op dit moment op de eerste plek Hamilton, Rijkonen nummer 2, Vettel nummer 3. Uh, Vettel nummer 1, <laughs> Hamilton nummer 2, Rijkode nummer 3 en Verstappen nummer 4. En Ricardo komt er vast en zeker ook nog aan met een... Uh snelle tijd. Ze zijn in ieder geval door naar Q2, de heren van Red Bull Racing. Bésame, tus labios Sabes, sabes, sabes, sabes. Dames, otro ratito. Suave. PEQUEÑA, echate para. Dame Dámelo. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si Venus Vegas, yo me despierto. Desde rico sueño, que me dan tus besos suavemente. Besame, que quiero sentir tus labios. Besándome otra vez, suavemente. Ese coro, besame, que quiero sentir tus labios. Besándome otra vez bésame, besame, besame otra vez. Suave, quiero sentir tus labios. Besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame un ratito. Suave. Besame suavecito, simple y con calma. Dame un beso bien profundo que me leí al alma. Dame un beso más que mi moca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente besame, quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente sacaros de la cosa, quiero sentir tus labios, besando otra vez. Volgens mij is de meest bekende uitvoering van deze Swaf en minte van Elvis Crespo. Die versie draaiden we ditmaal niet, maar wel een andere De pocles inderdaad met dezelfde single Swaf en minte. Ja, het gaat morgen. En uh, overmorgen heel druk worden op Schiphol. Bijna iedereen uh, gaat op uh, zomervakantie. Gelijk heb je. Maar ja, aan de andere kant. Je had ook gewoon hier kunnen blijven. Hè? Ook uh, zonnig weer uh, de komende dagen nog. Uh, hier in Sansfort en de regio.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 M I K E R and D you C Yo M is microphone and D is G Ne Micah G in the house that's serious. And you know that, and you show that it's time, Swen. So let's go back. We are going on a summer holiday. We're going to London and New York City. Do, do, do, do, do, do. We are going on a summer holiday. We're going to London and New York City. Do, do, do, do, do, do. Holiday. En uh, uiteraard uh, lekker uh, genieten van, uh, van je vrije tijd. Vandaar dat we deze leiden van MC Mike G en DJ Sven. Dat was uh, de Holiday Rap alweer een uh, hit van heel veel jaren geleden. Volgens mij een van de eerste maxi-singles die ik uh, ooit uh, gekocht heb... was deze van uh, MC Michael G. En daar was ik trots op, uh, Albert-Jan, dat ik die plaat ja, had. Kan ik me iets bij was heel, helemaal blij. Ook op het feit dat je dat nu nog weet. Hè? Dat is ja. heel goed van je. Ja, heel goed. Jij hebt nog een bericht voor ons. Ja, nou, een beetje treurig bericht natuurlijk, maar het zat eraan te komen. Want de laatste oude kampeerders van de branding maken er nog het beste van deze zomer. Nou, het weer hebben ze al goed geregeld. Dat in ieder geval. De laatste kampeerders van de camping de branding bleven de laatste zomer op de plek waar ze bijna hun hele leven vakantie hebben gevierd. Vorig jaar kregen alle vaste kampeerders een brief waarin ze de wacht werd aangezegd. Vanwege een reorganisatie moesten alle kampeerders van het terrein af. Die mededeling zorgde onder de kampeergasten voor een hoop commotie. Een werkgroep onder aanvoering van Klaasien Hartog... heeft met de eigenaar onderhandeld met als resultaat... dat ze in principe nog een jaar mochten blijven staan. Maar de meeste vaste kam kampeerders besloten toch op zoek te gaan naar een andere plek. Een aantal vond gastvrijheid op camping Zandervoorde. Anderen verhuisden naar camping De Duinrand... Een vijftal dat vanwege hun leeftijd een verplaatsing niet ziet zitten, maakt gebruik van de mogelijkheid om tot 1 januari 2019 op de branding te blijven. De werkgroep is inmiddels opgeheven, de strijd is gestreden. Maar het blijft jammer. Maar de eigenaar kiest ervoor dat er een juppencamping van te maken waarbij geen plaats meer is voor de oude hap, al dus hard Hartog. Berustend. Ja, ja dat, dat klinkt negatief inderdaad. Dus, ja, beetje uh, beetje ik, begrijp, ik begrijp het wel uh, inderdaad. Als je daar uh, ja, al jaren klopt. gewoond hebt, zeg ja, maar. Of ja. gekampeerd hebt, moet ik dan uh, beter zeggen. Klopt. Een hele, vast, een enke, enke weg. Een hele vaste groep. Ja, dus? En, ja, uh, een beetje sneu hoor ik dat. Ik ben wel blij om te horen dat er uh, toch heel wat uh, bewoners weer een ander plekje hebben gevonden. Klopt, dat wel. Maar de oude hap, zoals ze zei, mevrouw Hartog zei, ja, die, uh, die kast niet meer. Die hebben we dan mooi gehad. Oké, okay, gaan we het ook over mijn jeugd hebben. Een van mijn eerste werkplekken was camping De Branding. Ja, oh. dus, uh, dus <laughs> ook wel wat. Dat wist ik niet. Ja, echt wel. Okay, ja. oké. Okay. In de supermarkt daar. <laughs> ja, zo, zo hoor je nog eens wat. Hier is Dora van Daddy Yankee. Daddy Yankee en Dura, een hit van dit moment. En ook vanavond hoor je hem in de down tussen 7 en 9. Met de, de nieuwe presentatrice trouwens, Fennity. Wij kijken nog even, nou even naar Q2. We zijn nog wel uh, een hele tijd onderweg, denk ik. Uh, als het doorgaat, uh, Albert-Jan, want er vliegen heel veel auto's uh, van de baan. Drijft nat op dit moment in, uh, in Hongarije op de Hongaro-ring. Ja, klopt. En, uh, echt, het is één grote spray van, uh, van regenbanden en, uh, en natheid... Maar gelukkig uh, heeft de Verstappen al een tijd gezet op uh, Intermediates. Weliswaar 2,5 seconden langzamer dan uh, Vettel. Maar goed, hij uh, staat voorlopig op een derde plek in de Q2. En dan kijken we nog even naar, uh, Rijk, naar uh, Ricciardo. Waar vinden we die terug? Uh, -pum -pum -pum. Die zie ik nog niet. Op de twaalfde plek. Op de twaalfde plek, ja. Nou, die dus moet nog even aan de bak. Goed, dat was uh, de tussenstand. Het wielrennen loopt ook nog steeds. Maar zoals gezegd, het vernein zit hem in de staart. Want uh, ja, als laatste gaat natuurlijk de, de man in de gele trui Thomas van Sky de, de, de, deze, deze individuele tijdrit rijden. Maar uh, daarvoor hebben we dan Dumoulin die op 2.05 minuten achter Thomas staat. En dan op de voet gevolgd door Roglic van Sunweb met 2.24. En daarna hebben we nog Vroom op 2.37 en Kruiswijk op 4.37. Dus twee uh, Lotto Jumbo uh, uh, renners bij deze top 5. Dat wordt nog heel spannend wie uh, morgen in het geel naar, uh, naar Parijs mag. Ik moet Thomas. En uh, die, die uh, Rodlich, heet die man? Ja, Rodlich. Ja, Rodlich, ja, die uh, kan Dumoulin nog even heel moeilijk gaan maken. Want die had morgen gisteren ook een, een, een te fijne dag, Tom Dumoulin. Dus, maar dat zit hem al, die ontknoping zit hem in de staart. Q2 is uh, nog met nog zeven minuten te gaan onderweg... En wat gaan wij doen? Ja, wij gaan even een plaat draaien en dan uh, kan, je, <laughs> kan jij weer even bijkomen. Dank je. En dan gaan we de evenementagenda doen. Krijg te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen hier in Zalvoort. Ik wilde eigenlijk zeggen, nou die evenementagenda is wel een mooi verhaal van Albert Jan. Maar goed, die truc gaat ook niet meer op, hè? Nee, omdat ik hem uh, daarvoor draai.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 Hoor, half is een Een dag gegeven, dit definie de jour de Je roept je daarop, je roept je man. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Is al dit dan niet vind u bij het zware gelijk. Wat voor je lozeer deze dag kan ik kan allemaal zangen. Wat een mooi moment, een ademloos gesprek, en misschien zie ik je ook. En dat was uh, al de liefste, samen met Paul de Leeuw en Un waar, Oftewel, een mooi verhaal. En dat is al vlak voor de evenementagenda. Nou, uh, Q2 is nog uh, druk gaande. Ja, dus, we houden het even als cliffhanger. Uh, ja, allerlei spannende ontwikkelingen op dit moment uh, daar op het circuit. Maar daarover straks veel meer. Maar eerst de evenementagenda. Allereerst nog tot en met 19 augustus. Bent u van harte welkom in het uh, Zandvoortsmuseum. Museum. Want dan staat het Zandvoortsmuseum Museum volledig in het teken van een tentoonstelling Art with Pride. En wie vanavond uh, al op pad wil, dat kan ook, want dan is het weer tijd voor het Ayuma Summer Festival. Het, begin, het is vanmorgen al begonnen en het duurt nog tot 10 uur vanavond. Er zijn maar weinig echt leuke festivals waar je met je blote voeten in het zand kunt dansen op geweldige, soulful live acts en DJs. Vandaag vindt het Ayuma Summer Festival dan ook weer plaats bij Ayuma in Zandvoort. Een festival waarin wij de Beach Hideaways Experience willen neerzetten door een mix van DJs, live muziek, Asian Fingerfood. Signature wines, gin tonics en natuurlijk de Chili Beat Vibes. Meer info kunt u nog terugvinden op de website www.ayumasummerfestival.nl www.ayumasummerfestival.nl Vanaf vanmorgen tot vanavond 10 uur. En het is bij Ayuma strandafgang, Bernard nummertje 24. En oldtimer liefhebbers, u bent morgen weer van harte welkom op het circuit Zandvoort. Want morgen vindt het Nationaal Alltimer Festival weer plaats met een vol programma op het circuit met eh, de parades, vrije rijen, races met klassieke bolides, meer dan 1500 klassiekers op de paddocks. tal van merkenclubs, een concourdeligant en een onderhoudend muziekprogramma. Dat allemaal morgen tijdens het Nationaal Alltimer Festival op het circuit Zandvoort. De entree bedraagt 16 euro en het is allemaal op het circuit Zandvoort, Burgemeester van Alphenstraat nummer 108. Meer informatie over dit Nationaal Oldtimer Festival... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. www.circuitzandvoort.nl Nou, dan gaan we naar de Pride at the Beach... van 30 juli tot en met 1 augustus. Het wordt een, het wordt, we gaan een feestje bouwen... en dat vorig jaar, net als vorig jaar nog met even dubbel en dwars overdoen. Met feesten, een foto-expositie en natuurlijk een Pride at the Beach parade doet de Gay Pride Amsterdam tot van 28 juli tot en met 5 augustus ook weer het strand van Amsterdam aan. Dat allemaal tijdens die Pride at the Beach. Voor een volledig programma voor deze drie dagen verwijs ik u even naar de Zandvoortse Korant. Want daar staat hij compleet afgedrukt. En anders ga je even naar Facebook, Apelstaatje Pride at the Beach. Facebook, Apelstaatje Pride at the Beach. Voor meer informatie. Waar ik wel vast al wat meer informatie over kan geven is de Queen of the Beach 2018 op 30 juli. Dat begint allemaal om 6 uur en duurt tot 11 uur. Want dan staat op het gasthuisplein tijdens deze Pride at the Beach een geweldig podium met diverse optredens van bekende artiesten, DJ's en drag queens die samen op zoek gaan naar de eerste Queen of the Beach, Miss Travesty Noord-Holland 2018. Het wordt allemaal gepresenteerd door Mary Day en Peggy P. Uh, juryvoorzitter Miss Patty Pampam. En de jury be bestaat uit Annie Alcohol, Luna Maas en Hildo Groen. Nou, dat uh, moet goedkomen. The Queen of the Beach. Met optreden van Burgerit Lewis, Sineke en Justin Pamelae. Dit is een onderdeel van de Pride at the Beach, zoals gezegd. Nogmaals, het feest begint om 6 uur maandagavond en stopt om middernacht. Het wordt georganiseerd door het Wapen van Zandvoort, Rabbel en de Amsterdam Beach Hotel. Podiuminvulling daarvoor is verantwoordelijk de Queers Café Amsterdam. Queen of the Beach, 30 juli vanaf 6 uur tot 11 uur op het Raadhuisplein. Dan gaan we een stapje maken naar de DNRT Super Race Weekend... van 3 tot en met 5 augustus. De drie dagen van de DNRT Super Race Weekend... zullen volgepakt zijn met spannende races. De wedstrijden worden verreden door de raceklasses uit de DNRT... de Dutch National Racing Team Breedte Sport... Series. De toegang tot dit evenement is gratis. Duinen, hoofdtribune en perox zijn vrij toegankelijk. En er zijn geen kaarten nodig. Dus ben je lekker op vakantie in Zandvoort... en je wil een keer maar van laagdrempelige races genieten... dat kan dan gratis tijdens de DNRT Super Race Weekend... tijdens 3 tot en met 5 augustus. Uh, op 3 augustus is het natuurlijk ook weer tijd... voor de traditionele Ibiza-markt. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af. Het Bad Huisplein... I I Ibiza sferen en zowel lifestyle, fashion, jewels, beauty en noemt u maar op. Tuurlijk een lekker hapje en een drankje en heerlijke Ibiza sounds. Op 3 augustus is het dan weer zover van 12 tot 6 uur. En op 4 augustus hebben we natuurlijk ook weer de zomermarkt op de Boulevard Zandvoort en hopen we dat het niet zo hard waait. Vanaf 14 juli is iedere zaterdag in de maanden juli en augustus een gezellige zomermarkt op de Boulevard de Vlaardingen-Zandvoort. Kom gezellig langs bij een leuke markt aan, met de leukste markt aan zee. Ook op die 4 augustus is het tijd voor Let's Party Disco and Dance Classic Strandfeest. En dat is van half 8 tot vijf voor 12 die avond. En de locatie is de haven van Zandvoort, strandafgang Paulusloot, nummer 9. En deze zomer nogmaals Let's Party. Vier, vier van die bruisende uh, strandfeesten voor 30-plussers in de haven van Zandvoort. Uh, kom heerlijk dansen, ontmoeten en genieten van dit prachtige strandpaviljoen. Grote ras met uitzicht op zee binnen heerlijke dansvloer. De DJ's draaien een zomerse mix van disco en dance classics. Het feest, zoals gezegd, begint om half acht en duurt tot tien voor twaalf. En uh, de tickets zijn elf euro en die zijn te koop op www.letsparty.nl. www.letsparty.nl De deurprijs is veertien euro. Nogmaals, de locatie, de haven van Zandvoort, strandafgang, Paulusloot nummer negen. Meer informatie over dit festival en over alle andere festivals van de haven van Zandvoort kunt u terugvinden op hun website www.dehavenvanzandvoort.nl www.dehavenvanzandvoort.nl En dan, last but not least, dan gaan we naar 5 augustus. Ook een uh, klassiek item wat ook elk jaar terugkomt en wat heel erg gezellig is. Plas du Tertre hebben we het dan over op 5 augustus van 11 uur s morgens tot 5 uur s middags. Op deze kunstmarkt staan kunstenaars waarvan enkele met hun vak bezig zijn. Zo kan men in het echt zien hoe het werk tot stand komt... en kan natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk worden aangeschaft... De markt biedt een gevarieerd aanbod naast de kunstenaars met schilderijen, keramiek, bronzen beeldjes, zilveren sieraden en voorwerpen, etc. Etcetera, etcetera. Dat allemaal tijdens Place du Tertre op 5 augustus van 11 uur tot 5 uur. De locatie: Kerkplein Zandvoort. Uh, tot zover. Dankjewel, Albert Jan. En met name heel veel Pride at uh, the Beach uh, volgende week. Ja. Begint uh, volgende week maandag. En uh, eerst uh, bij het Stationsplein. Hè. Daar uh, gaat de stoet uh, vandaan uh, richting het centrum. En dan komen we op het uh, Raadhuisplein aan. En uh, daar heel veel optredens van uh, diverse artiesten. Waaronder Belle Perez. Ja, ze komt naar Zandvoort. Hey. Belle, ja. Half zeven, treed ze op. Half zeven. Maandagavond. He, dat deze Belgische weer uh, naar Sanford uh, toekomt. aantal jaren geleden was ze er ook trouwens. En uh, Mordis Mulder was uh, helemaal in zijn hum toen ze aanwezig was. En heeft nog een jingle laten inspreken voor uh, CFM. Alleen, uh, ja, die kan ik nu niet vinden. Maar hij ging zo... Hé, hey, ik ben Belle Perez. En als ik in Sanford ben, luister ik altijd naar CFM. Nou, nou mooi is dat, bellen, En wij gaan maandagavond naar jou luisteren. Half zeven op het Raadhuisplein. Wat is dit? Kijk. <lacht> Hallo. <lacht> Hou eens op. Breaky, breaky. Breaky, breaky. Nou, wij hadden rond het middaguur hier in Salford ook een flinke bui... met een windhoos op de boulevard... waardoor de Zalmanmarkt geheel plat tegen de grond is geblazen. Maar ja, daar in Hongarije op de Hogaro Ring gaat er nu ook keer zeg. Niet te geloven, het komt met bakken naar beneden. En uh, iedereen rijdt op dit moment op de volwette banden. En uh, ja, we zitten in Q3 op dit moment nog 7 minuten en 26 seconden te gaan... Hamilton op P1, Bottas P2, Rijkonen P3 en onze max <laughs> vinden we terug op P4. Dat wat betreft de, de kwalificatie Q3. Nog zeven minuten te gaan, we houden het uiteraard voor je in de gaten. En straks daar veel meer over. Come and hold my hand. I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 I got too much life Running through my veins Going through waste is dit uh, nog het openingsnummer van het uh, WK voetbal. De single van uh, Robbie Williams, Jordan met Viel. Uh, Tot zover alweer uh, uur twee. Zometeen in uur drie meer over de Q3. Enorm spannend nog drie minuten te gaan. En uh, daarover straks veel meer naar het nieuws en weer van vier uur. Verder het gedicht van de dag, het dier van de week... en nog veel en veel meer. Dus blijf Take luisteren naar ZFM. Tot zo. Right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 Just a little. Oh. So why don't you just?